Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten gaan de straat op in Amsterdam. Daar komen ze bij elkaar op de dam om te demonstreren voor een ruimere basisbeurs en meer geld voor het onderwijs. Ook vinden ze dat studenten die de afgelopen jaren moesten lenen, beter gecompenseerd moeten worden. Ze hebben gemiddeld 12.000 euro gemist aan basisbeurs en ze krijgen maar 1500 euro... En uh, we willen dat dat gewoon rechtgetrokken wordt. Het protest begint rond deze tijd dus op de Dam... waarna de demonstranten een mars lopen door de stad. En niet alleen hier, maar ook in Amerika wordt tanken steeds duurder. Door de stijgende olieprijzen betalen ze nu meer dan 5 dollar per gallon. Dat is omgerekend zo'n 1,26 euro per liter. Ja, dat is voor ons dus heel goedkoop, maar voor de Amerikanen is het peperduur. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat brandstof zo duur is... En de politie heeft gisteren een jongen van 13 opgepakt, omdat hij een supermarkt in Hoofddoor probeerde te beroven. Dat deed hij samen met een jongen van 14. Na de mislukte poging gingen ze er vandoor, maar ze kwamen niet weer. Een klant reed de jongen van 13 klem en hield hem vast. De tweede verdachte werd later opgepakt. En zelf je reiskosten betalen, je eigen materiaal kopen... en al je vakantiedagen besteden aan toernooien. Nee, het leven van een top bowler in ons land gaat niet altijd over rozen. Maar wel als je Europees kampioen wordt. En dat is het Nederlands bowlingteam gisteren gelukt tijdens het EK in Helsinki. Na de ene na laatste worp konden ze al niet meer worden ingehaald door tegenstander Italië. They are happy. You have one more throw. Mike still has one more to go. Do a strike. Yep. Ze eindigen dus in stijl met een strike. Het is voor het eerst dat ons land Europees kampioen Bolen is geworden.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Is het op de wereld zo vrolijk? Verzellig en oolijk. Waar heb je op de hele armoede plezier? Reuzekees en plezier. Waar wippelen een mooie rokken? Waar krullen de lakken? Waar is de gehaaide kleed? En waar heb je de mede van een die zit? De enige Jordaan, op die ene kleine plek zijn we al even gek, want er zal het hard...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 Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in schotten en stegen, bij stormen bij regen, of er inbrekers zijn.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 al duizend keer, of er ergens soms een bureau op bestaat. Dan krijg ik naar het slot. En is dat dan kapot. Dan maak ik om die deuren bij je bocht En roep uit de verte. En stegen bij storm en beregen of er inbreken zijn. En doet er zo'n eentje een beetje verdacht, dan lever ik hem over aan de vijf maal. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Is het nou afgelopen met afgesleeuwd moeten in de nacht? Oh dank u <tied> ik ben de naam van de probleem kom maar. Verlaat, dan weet je dat is een kameraad, kameraad.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 is ja uh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 Ik vraag me af waar dat is, want je zult toch gewis, want de meesten van de drukte niks meer.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 Iets anders lust ik niet Ze wil geen appelsap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 En we willen ons lijntje vreemd, dus die dat voor er Maar als we met verlof gaan leven, als een kind zo blij. Want de sergeant-major, ons verlof pas voor, zegt hele stel, ik dank je wel. we gaan er van vandoor, twee malen 24 uur.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 schaar van zes en klaar voor Nederlands dierbekant. En we willen ons landje vrij, dus dienen dat hoort erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want letten de als jank ons de verlof pas voor. Zegt hele stel, ik dank je wel en we gaan er mee door.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 Calypso sì, si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano Calypso Ein, Calypso Ein, Calypso Italiano Calypso Sic, Calypso Sic, Calypso Siciliano In de havenbuurt van Santa Monica woont de lieve schat, Feronica. I'm dancing as a awesome ballerina. I'll be there for the signorina. Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano. Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano. Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano.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 Calypso ai Calypso ai Calypso italiano Calypso sì Calypso sì Calypso siciliano Calypso ai Calypso ai Calypso italiano Calypso sì Calypso sì Siciliano. Siciliano.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 Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het vreemde vieren, zoals morgen steven vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. We zingen dan van troelala, troelala, troelala. -la. We zingen dan van troelala, troelala.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 Die bouw, bouw, dagen vrij Al die bloesjes en ze ringen, dat bouw, bouw, bouw, bouw, En ringen. dat ben er van die mooie dingen. Zonder koelmes cool te ruimen leven de peren en de pruimen. Wat is het zwaar? Wat is het zwaar? We moeten drinken aan de baar En is het drinken?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 Dat is niet meer te stoppen. Holla di hollyo, holla di hollyo, holla di, holla o, holla je hiten, dat ben ik vergeten.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 Kussen, vergeet ik nooit meer. We zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, bos, kamerad, prost, bos, kamerad, bos, bos, prost, prost, prost. We nemen er nog eentje, daarom prost. Prost, pros, pros, kamerad, prost, pros, kamerad, pros, pros, kamerad pros, pros, we nemen er nog eentje, daarom pracht.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 In je leven een verzetje op zijn tijd.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 Een verzet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 Proeveruit de Badplaats Zandvoert, u hoorde Helma en Selma met ik ben het beu. En daarvoor u Lubal die met schep vreugde in het leven. En de volgende artiest is uh, Kees Pruis, geboren als Cornelis Pruis. Een roepnaam Kees. Geboren in Sparendam op 7 maart 1889.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 om de goede mop, die was vaar gezegd, ja, die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoordt, het is net zo je zegt.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 Met de nummer 1936. Het breng eens een zonnetje. En daarvoor hoor u Kees Pruisman. Het is net zo je zegt. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort draaien. Voor het stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft of een stukje en u wilt nogmaals beluisteren. Volgende week zaterdag, of aanstaande zaterdag, is het moeilijk bekijkt. Het is vandaag zondag. Hè? Maar in ieder geval op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma gehaald. En ik ben er uiteraard volgende week zondag weer. Met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Doris, met de sleutel van mijn hart. En misschien nog Tria Dops met de Ploem Ploem Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijn weekend. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers... met de Smart Club 911.